Het weer: geleidelijk overal regen, maar in het noorden nog even wat droger. Vanmiddag vanuit het, zesde over, het zuidwesten overal droog en het wordt 8 tot 13 graden. Dit was het in. Hoe... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Schonbakker van de ANWB. Files met meer dan een kwartier vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Barneveld en Eembrugge, 13 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Utrecht. A7, Horen richting Zaandam bij Weidewormer, 10 kilometer. Na een ongeluk op de A12, Utrecht richting Den Haag bij Noodorp, 9 kilometer. A13, Den richting Rotterdam bij Delft-Zuid, 7 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. A15, vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Hardingsveld-Giezendam nog 13 kilometer na een ongeluk. Daar zijn de rijstroken weer vrij. En op de A16, Rotterdam richting Breda...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 woorden aan de border over een nieuwe aflevering van uh, Zandvoort op zondag. Op deze winderige 29 november 2015. Tot aan 5 uur hebben wij voor jou in petto bij CFM. Lokale en regionale informatie. De sport, onder andere de Grand Prix van Abu Dhabi. Daar is uh, op dit ogenblik uh, 1 Rosberg, 2 Hamilton, 3 uh, Raikkonen, 4 Perez en 5 Hulkenburg. We hebben ook nog de eredivisie die we speciaal weer volgen. Vitesse staat met 1-0 voor tegen NEC. En daarna hebben we ook nog PEC tegen Ajax. Groningen-Ado, Utrecht-Herakles en PSV tegen AZ. En daarnaast volgt ook nog de Davis Cup tussen België en het Verenigd Koninkrijk. En nu Titio met Come Along With Me tot aan 5 uur.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 I was expecting that. Gisteren trad hij op in uh, Paradiso en het schijnt een uh, fantastisch concert te zijn geweest. I wasn't expecting that. En daarvoor Titio Come along. Eén hitje gehad. Daarna nooit meer wat van gehoord. En waarschijnlijk zitten ze gewoon vakken te vullen in haar uh, geboorteplaats. Um, zometeen wat uh, sportnieuws en we hebben natuurlijk Co de Oranje. De Naierstorm, die tussen uh, vanavond 7 en 10 uur uh, op zijn volle kracht is. It is Brian McFadden van Welsh Life. Get him no well. Real to me. Bullshit shit it is the free shell pain. Just too good. Don't say you'll stay, 'cause then you're. Mountainside, a peace of mind And I lay by the ocean making love The world with clear Walk the days with no one near, And I return as changing Deze dame is een uh, two-hit wonder, zoals het uh, prachtig mooi heet. Demma I Wissa was your lover, and right beside you was the andere. En Demma Wissa was your lover, komt uit 1992. En daarvoor hoor je trouwens Brian McFadden met A Real To Me. Zeven voor half 3 in een winderig zandvoort aan zee. En we gaan even kijken naar wat sportnieuws. Pieter Jan Posma heeft de strijd om de wereldtitel in de Fin-klasse... Met een goed gevoel afgesloten. De Vriese zeller won in het Nieuw-Zeelandse Takapuna de medal race en eindigde al 16-9 klassement. Posma had zich een dag er eerder al verzekerd van een Olympisch startbewijs volgend jaar in Rio de Janeiro. Posma kende een lastig evenement in Nieuw-Zeeland. Zijn start was allesbehalve sterk, zijn resultaten wisselvallig. Pas aan het eind van de week kon hij zich met goede klasseringen onderscheiden. Hij haalde de medal race en wist toen ook meteen dat hij er in Rio volgend jaar bij zou zijn. Die is trouwens over 250 dagen. Rio, ja, de Olympische speler. De Brit Gilles Scott was voor de medal race, zo zeker van de wereldtitel, de Fransman Jonathan Laubert... Over de zilver en de Sloveen Vasli Zborgar brons. Boxer Vladimir Klitsko is zijn wereldtitels in de WBA, WBO, IBF en IBO in het zwaargewicht kwijt. De 12-jaar jongere Brit Tyson Fury versloeg de Oekraïner in Düsseldorf na 12 ronden op punten. Alom werd aangenomen dat Klitschko korte metten zou gaan maken met de Britten... maar die wist met uh, zijn onorthodoxe stijl Klitschko te ontregelen. De Oekraïner, die elf jaar lang ongeslagen bleef... wist zich in raad met de dansende, sarrende en voortdurende pratende Fury... en liep in ronde 9 ook flinke klap op. In de laatste ronde bleef uh, Klitschko nog wel flink van zich af... maar de jury was desondanks unaniem in zijn oordeel. Fury won met 3-0. Een uh, miserabele derde kwart in, uh, kwart in Denver Nuggets... in de uitwedstrijd tegen Dallas Mavericks duur komen te staan. Gedurende acht minuten in die periode wisten de Nuggets niet te scoren... met als gevolg dat de Mavericks het duel willend afsloten met 92-81. Geruime tijd leek er niets aan de hand voor de Nuggets. In de eerste twee periodes had de ploeg van de regie in handen... En halverwege het derde kwart genoot het team nog een voorsprong van vier punten. Vervolgens bleek de ploeg acht minuten lang niet in staat om te scoren. In het derde kwart waren slechts twee van de 19 schoten raak... en werd een negen keer balverlies geleden... waardoor de thuisploeg de mogelijkheid kreeg het heft in handen te nemen... en een comfortabele voorsprong op te bouwen. Het derde kwart eindigt in 25-5 voor Dallas... De Nuggets herstelden zich enigszins in het vierde kwart... maar de schade bleek niet meer te repareren. Golden State Warriors ging ondertussen gewoon door met winnen. De Sacramento Kings konden Golden State niet stuiten. 120-101 werd het met een tweede op een volgende triple-double. Dat zijn meer dan tien scores, meer dan tien assists... en meer dan tien rebounds. Was Draymond Green de opvallendste speler. Wilt Chamberlain was in 1964... De laatste warrior die dat had gepresteerd. Goed, we gaan weer verder met muziek. Zometeen trouwens het weer. 11,7 graden hier in Zandvoort. En ja, we lopen tegen het eind van het jaar ook een beetje eindejaarsplaat hier bij CFM. Onder deze van Cousteau, The Last Good Day of the Year. When the sun is so forgiving, although we have stolen all of the things that we thought we had on there have disappeared. I'm uh -huh. Custode, last day, good day of the year, zo heet deze plaat. Bracht de tijd op twee over half drie. 25 jaar, ZFM Westkust, weerbericht. Het weerbericht die luidt als volgt. Gisteren viel er in de ochtend hier en daar een bui, maar verder bleef het droog en scheen de zon flink. De tweede helft van de middag nam de wolken toe en al vrij snel. Daarna ging het regenen, het werd 98 uh, graden, maar dat is historie. Vandaag is het over het algemeen bewolkt en uh, vanochtend valt er een uh, enkele bui. Vanmiddag valt er buien gereden, regen, en uh, komende nacht komt het tot stevige buien. De aanvang uh, vrij krachtige en aan zee krachtig tot uh, harde zuidwestenwind... neemt gedurende de dag toe uh, naar land en aan zee... Een echte storm. De temperatuur loopt op tot een graad of 12. Vanavond buien en veel wind. Koude nacht is het veelal droog met enkele opklaringen. De wind waait uit het westen en neemt langzaam weer in kracht af. En de temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is het bewolkt en geleidelijk gaat het weer volop regenen. De west- tot zuidwestenwind neemt weer in kracht toe. En de temperatuur loopt op naar 13 graden. Na morgen blijft het wisselvallig en onstuimig... met elke dag wel regen of uh, enkele buien. De temperatuur daalt geleidelijk van 13 graden op dinsdag... naar een graad of 10 aan het eind van de week. En wil je weer trouwens meer weernieuws hebben... Uh, ook al is Lex van den in de winterslaap... Uh, www.meteopagina.nl staat alles verzameld. Dan kun je alles lezen over het weer.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 De zuiden niet te sturen, duurt te dagen, duurt te duren maar als het god en volgende groot, op de mooiste zomeravond, bij de ondergaande zon. In de hand het laatste glaasje, iemand weet hoe het begon op de rimpeloze vlagten van een vlekken. Gaan het botsen ZFM al 25 jaar live in Zandvoort en jij bent erbij. These four lonely walls have changed the way I feel, the way I feel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 Kijk, als het golft, dan golft het goed. En daarachter Naughty Boy met uh, Beyoncé met A Running. Het is uh, eigenlijk vandaag de dag van de feestmarkt, maar die is vandaag afgeblazen. Code oranje van KMI heeft het roet in het eten gegooid. De organisatie heeft daarom besloten om de markt te schrappen... vanwege de harde wind en de vooruitzichten dat het KMI heeft afgegeven. Een alternatief is er wel. Ondernemers in het Zandvoortse Centrum hebben winkels de hele dag geopend... omdat zij toch op de feestmarkt hebben gerekend. Nou... Frisse wind, even je kop leegwaaien. Het kan nog het zand voor strand. En dan heb je in je hoofdpot. Uit de jaren 70, Christopher Cross met A Ride Like the Wind. Op afnord van Zandbergen. de Grande heet Focus. En voor Christopher Cross met a Ride Like the Wind. Nou, Maxi rijdt op plek 15. Bij de Grand Prix van Abu Dhabi. En uh, daar uh, wordt de race nog steeds geleid door um, Nico Rosberg. Dan gaan we even kijken naar de velden. De uh, Velden. Vitesse heeft uh, drie punten gepakt tegen uh, NEC. Hij heeft uh, dus de Gelderse Derby gewonnen met 1-0. Valérie Kassisvili is de matchwinnaar. En. Um, uh, Pekswolle, uh, nee, tegen Ajax, Groningen Ado en Utrecht herakles Die staan nog allemaal op 0-0. voor Zandvoort en de regio. We zijn even toe aan een stukje lokale en regionale informatie. Maar eerst nog even een uh, dienstmededeling... Want uh, er komt weer een leuke lijst. De finiewe jaren, eindejaar tol 40. Er vindt een verwoorde strijd plaats om de eerste plaats. Uh, je kan stemmen. www.deveniljaren.webklik.nl Dat kan ook via de gratis app van CFM. En als je regelmatig te vinden bent in Café 4 of Coveral, Laurel en Hardy... kun je ook stemmen. De keuzelijsten hangen erin zagen en de stemformulieren liggen er ook. De uitzending is op 16 december via CFM. Het gaat dus om je album. Ja, ik heb hem. Stevie Wonner Sancho of ik hier of live, maar een van de vaag wint die nooit. Gisteren heeft SV Zandvoort een kleine overwinning behaald tegen het Haarnamse De Brug. De Zandvoorters wonnen het duel met 2-3 en eindigden met 10 spelers... omdat Ron 2 twee keer geel uh, kreeg. Door deze overwinning behield de ploeg de tweede plek in de competitie. SV Zandvoort kwam door de tweede opbent van Maurice Mol en Boy Fischer gemakkelijk op 2-0. Maar na de 2 1-2 gaf het volgens trainer Laurens ten Heuvel de ...enige moed om terug te komen in de wedstrijd. En Vlak voor u scoorde de Haarnemers de aansluittreffer. Daarna moesten we met al verder omdat Ron Kalis twee keer geel had gekregen... ...vertelde Ten Heuvel ten na afloop aan Jaap Koper. De oefenmeester was het totaal niet eens met de beslissing van de scheidsrechter... ...omdat het in de ogen van Ten Heuvel geen overtredingen waren. Als we iets zorgvuldiger waren omgesprongen met de kansen... had het wel 1-6 kunnen zijn, stelde Ten Heuvel na afloop. Nu maakte SV Zandvoort het zichzelf nog lang lastig. Na het getrek van Kales speelde de ploeg compacter... liep het uit naar 1-3, maar kwam de brug nog terug tot 2-3. Het derde poel doelpunt kwam van Koen Michielsen. Arnold Jongejan is bij SV Zandvoort uitgeroepen als man of the match. Het dierentehuis Kremland heeft vrijdagmiddag uit handen van burgemeester Nieke Meijer de vrijwilligersprijs van 2015 gekregen. Volgens de jury die uit Maaike Koper, Rob de Graaf en Gerry Rutte bestaat zijn twee organisaties geweest die dicht bij elkaar hebben gelegen. Waarbij het dierentehuis Kremland uiteindelijk heeft weten te winnen. De jury van de vrijwilligersprijs 2015 Zandvoort... Jaap Koper eh, heeft dat gezegd dat eh, vrijwilligers belangrijk is in Zandvoort zijn... blijkt ook eh, weer tijdens de middag van de prijsuitreiking in Pluspunt. Vrijwilliger zijn doe je niet zomaar, je doet het met je ziel en zaligheid. De vrijwillige brandweer Zandvoort heeft de aanmoedigingsprijs gekregen... omdat het juiste brandweer nogal wat vraagt... van de omgeving die bij nacht en ontij erop uit te trekken... De andere genomineerden zoals het Zandvoortsmuseum en de verkeersregelaars in Zandvoort hebben ook laten zien wat zij voor Zandvoorts betekenen. Het museum organiseert om de zes weken een nieuwe expositie... Door, die door vrijwilligers wordt gedaan. En de verkeersregelaars zijn vaak te vinden... bij de typische Zandvoortse evenementen... zoals de Jaarmarkt, de Nieuwjaarsduik... en de diverse vierdaagse evenementen. Goed, tot zover even de lokale informatie hier bij CFN. We gaan verder met David Bowie. Hier is hij met Modern Love. Things done. Het is uh, fantastisch als je een dergelijke credo hebt. I won't let the sun go down on me van Nick Kershaw. En dan voor David Bowie met uh, More Than Love. Doelpunt voor ADO, Eduard Duplan, niet de beste korber, zet ADO... met de hoofd op uh, voorsprong tegen FC Groningen. Daar is het 1-0. Voor de PEC, Ajax 0-0. En uh, Utrecht Heracles is het ook nog steeds 0-0... Twee minuten voor drie, we gaan er zo meteen even tussenuit voor het nieuws van drie uur. Maar eerst nog even Nieuwsen met Hoe. En ineens zag ik je lopen. En ik dacht oeh. Oe. Ik was meteen onder En jij om de. We liepen samen verder en ik dacht: Oeh, oeh, oe, was er bij je niet zo goed? bij elkaar en ik weet niet wat ik doe. doe. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.